Dikter Haak met het NMS Journaal. In Amsterdam is de jaarlijkse Auschwitz-herdenking aan de gang. Het vernietigingskamp in Polen werd op 27 januari 1945 bevrijd. Nabestaande hoogwaardigheidsbekleders en andere belangstellenden... herdenken de miljoenen mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog... door de nazi's zijn omgebracht. Vooral joden, maar ook zigeuners, homoseksuelen en anderen. Rond deze tijd begint een stille tocht van het Amsterdamse stadhuis... naar het Auschwitz-monument in het Wertheimpark. Bij het monument worden bloemen gelegd en zijn er sprekers onder wie burgemeester Van der Laan. De republikeinse presidentskandidaat Newt Gingrich... heeft de steun gekregen van Herman Cain... die zich vorige maand terugtrok uit de strijd om de republikeinse nominatie. Cain hield de eer aan zichzelf... na beschuldigingen van seksuele intimidatie en een buitenechtelijke affaire. Over twee dagen zijn er voorverkiezingen in Florida... en Gingrich kan de steun van Cain goed gebruiken. Hij ligt in de peilingen achterop Mitt Romney. Gingrich heeft al gezegd dat hij zijn kandidatuur handhaaft... ook als hij in Florida verliest. In de Amerikaanse stad Oakland zijn zo'n 300 mensen opgepakt bij een Occupy-protest. De demonstranten drongen gisteravond het stadhuis binnen en staken de Amerikaanse vlag in brand. De politie zette traangas in om de menigte uit elkaar te drijven. Een aantal betogers gooide stenen en flessen naar de agenten. De protest duurde de hele dag en begon vreedzaam. Demonstranten wilden een leegstaand gebouw bezetten en daar hun hoofdkwartier vestigen. In november maakten de autoriteiten in Auckland een einde aan het Occupy camp in de stad. En sindsdien zijn er demonstraties. Maar niet eerder liepen die zo uit de hand als gisteren. In Vught is vanochtend vroeg opnieuw een auto uitgebrand... dit keer in de Van Voorst tot Voorstraat. Volgens de politie past deze brand in een reeks autobranden... waar het Brabantse Vught mee te maken heeft. In ruim een jaar tijd zijn 32 auto's... onder verdachte omstandigheden in vlammen opgegaan. Het weer dan nog. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog, maximaal rond het vriespunt vandaag. Ook de komende dagen blijft het koud. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Vanavond in Cairo Brandpunt. De gondelaffaire. Corruptie en machtsmisbruik in Delft. Hoe de gemeente een klokkenluider mond dood maakt. En Thomas Ros, de plaaggeest van de Oranjes. Over complotten en intriges in het Koningshuis. Dat en meer in Cairo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien. Op Nederland 2.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 Ga naar hersenstichting.nl en geef op Giro 860. Dit is Radio 1. Nou, welkom terug bij OVT. Vanwege belangrijke sportevenementen, iets anders dan anders vandaag. Zo gaan we... Zo beginnen met het spoor terug waarin het eerste deel van het verhaal van Vladimir Ivanovic. Maar daarvoor nu eerst naar de start van het WK-veldrijden voor vrouwen in Kokseide in België naar Gio Lippens. We start is inmiddels gegeven om 11 uur. Precies de absolute diva van het vrouwelijke veldrijden. Marianne Vos rijdt op dit moment al aan de leiding terwijl de dames nog aan de eerste ronde bezig zijn. Ze rijden een minuut of 40. Het is Stephanie van der Brand die daar kan volgen maar wat problemen heeft in een klimmetje. Dan zien we Sanne van Paasen en Linda van Rijen. Vier Nederlandse vrouwen op de eerste vier plaatsen. Waar zijn de buitenlandse vrouwen? Catherine Compton had zojuist problemen. Die rijdt ergens ver in het achterveld. Sanne Kant, de Belgisch kampioen, kan het ook maar moeilijk bijbenen. Eigenlijk is de enige buitenlandse die nog een beetje bij die Nederlandse vrouwen kan blijven. Een Engelse, Helen Wyman. Maar Vos rijdt nu al weg bij Van der Brand. Is het kampioenschap nu al beslist in de eerste ronde? Gaat Vos op weg naar het record? Vijf wereldtitels bij de vrouwen in het veld rijden. Absoluut record. Goed hoor en straks na het spoor terug. En we gaan nu, voor we het spoor terugstarten, ook nog even naar Australië. Naar de Australian Open. Nog steeds spannend, Marcella Mesker? Ja, nou, het was heel spannend, want zojuist na... 80 minuten spelen is de eerste set afgelopen en Rafael Nadal, de nummer twee van de wereld, won die eerste set met 7-5. Hij stond aanvankelijk 4-2 voor, maar Djokovic kwam terug tot 4-4, kwam 5-4 voor zelfs. Maar toen een versnelling van uh, Nadal. Die brak uh, Djokovic in de elfde game naar 6-5 en serveerde het daarna in die twaalfde game uit op zijn derde setpoint. Dus uh, ja, een fysieke slijtageslag, dat lijkt het toch wel weer te gaan worden. Of uh, Djokovic daar het meeste last van zal krijgen. Die heeft natuurlijk die zware partij tegen Murray... van de halve finale nog in de benen. Dat zullen we gaan zien. De eerste tik is uitgedeeld door Rafael Nadal. Hij won de eerste set met 7-5. Oké, okay, we horen straks hoe het verder gaat. En uh, dan horen we ook de finish van het veldrijden. Maar nu eerst het eerste deel van Uit het leven van mijn tolk... Vladimir Ivanovic, gemaakt door Hans Olink... die nu 25 jaar met die tolk bevriend is. Dat is nu ook de aanleiding voor dit portret. Over zijn keus voor het Nederlands, over de vele talen die hij spreekt... over zijn docentschap aan het Moskouwse Taleninstituut... en over zijn ontmoetingen met Nederlandse politici als Wim Kok... Anne Vondeling en Barend Biesheuvel ten tijde van de Koude Oorlog. Techniek, Berry Kamer. <truimertijd> Moskou, juni 1986. Voor het eerst van mijn leven zet ik voet op Russische bodem. Of liever gezegd, op Sovjetgrond. En meteen wacht ons een verrassing. Op het internationale vliegveld Tseremetijevo is de tolk die ons af zou komen halen niet aanwezig. Mij was altijd verteld dat je geen stap zonder begeleiding kon zetten. En nu sta ik hier met mijn collega, niet wetend wat we moeten doen. We besluiten nog even te wachten. Dan, na twee uur belaagd te zijn door opdringerige taxichauffeurs... besluiten we ons met een taxi naar het centrum te laten rijden. Het is al tien uur s'avonds, tenslotte. Als we na een rit van bijna een uur het centrum van Moskou binnenrijden... blijken er in Hotel Beograd nog kamers vrij te zijn. Na enig aandringen kunnen we zelfs nog eten in de enorme, lege zaal. Merkwaardig genoeg kiest de Ober een tafel voor ons naast de enige bezette tafel in het grote, maar eenvoudige Sovjet-restaurant. Even later begrijpen we waarom. Vier vrouwen dringen zich onder leiding van een gladde zwart handelaar aan ons op. Of we nylon kousen hebben, of jeans, of misschien andere interessante spullen. We ontkennen heftig, maar het maakt geen indruk. De zwarthandelaar zet de vrouwen aan tot actie. En in een wip zitten ze bij ons op schoot. Wat nu? Dan komt mijn collega met een simpel doch lumineus idee. Hij stelt voor onze conversatie op te nemen en de vrouwen te interviewen. Dat werkt. Schoorvoetend trekken ze zich terug. Teleurgesteld kijkt de blondine die zich op mijn schoot had genesteld mij aan. Als zij allemaal weer aan tafel zitten, ga ik naar mijn kamer. Ik lig nog niet in bed of er wordt gebeld. Het is Vladimir door ons toegewezen tolk. Ik ga naar de lobby en stel me voor. Gek, een Rus die zo goed Nederlands spreekt. Nors meldt hij dat hij moe is... en dat hij ons de volgende ochtend om negen uur af komt halen. Hoe heeft hij ons kunnen vinden, vraag ik aan hem. Hij lacht geheimzinnig. Ik moet er nog aan wennen dat een vraag niet altijd een antwoord oplevert. Ik begrijp er niets van. We hebben dit hotel zelf uitgezocht... En toch heeft hij ons getraceerd. Is dit de Sovjet-Unie? De kennismaking met Vladimir kwam op een vreemde manier tot stand. Hij was soms ongrijpbaar en maakte me achterdochtig. Vooral de Koude Oorlog was daar debet aan. Wij waren exponenten van twee systemen die met elkaar streden om de wereldhegemonie. En dat verliep niet altijd even soepel. We maakten tientallen reizen door zijn vaderland, de Sovjet-Unie... Door Rusland, door een land dat in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw... in brokstukken uiteen leek te vallen. Ik registreerde zijn verbazing, zijn verwondering, maar ook zijn doortastendheid. En ik liet hem vertellen over zijn jeugd, zijn werk, zijn land. Ik kom uit een gezin van, uh, van uh, professoren. Mijn, mijn vader en mijn moeder waren allebei professor. Professor wiskunde en professor letteren. Ik ben geboren in een klein dorp, uh, niet veel van Moskou. Maar toen zijn de ouders gelijk uh, ergens anders gaan uh, werken. Ze hebben allebei een uh, benoeming gekregen op een militaire academie. En, uh, nou, eigenlijk ben ik uh, daar uh, getogen. De, de plaats heet Monino. Dat was een gesloten garnizoen, ook, uh, ook voor de Russen. Ik bedoel, uh, uh, wij hadden allemaal pasjes om binnen te mogen. Nou, als kinderen bleven we gewoon uh, uh, op dat trein. was leuk, het was gezellig. Dus een klein wereldje. Het is, dat was net een broeikas... Afgesloten, uh, daar bestond geen criminaliteit, uh, openbaar vervoer, dat kenden we niet. Het was uh, prima allemaal geregeld. Toen ik ging studeren, toen moest ik naar Moskou en dat was uh, voor mij een grote ervaring. Dus ik moest de wereld, de grote wereld ontdekken. Vergeleken met dat, dat, dat, dat een klein wereldje waar ik. Uh, Grootgebracht was. Waarom ging jij studeren? Waarom? Nou, ik ben, ik ben uh, grootgebracht in een familie van professoren. Dus wat, wat, uh, kon, uh, het kon niet anders. Je kon niks anders bedenken? Nee, ik kon niet anders bedenken. Nee, uh, um, uh, opleiding, dus normale opleiding, hogere opleiding. Dat, dat, dat was, uh, uh, was geen sprake van dat het uh, niet uh, anders, uh, anders kon gaan. Nee. Het was uh, een talenschool, presteren uh, uh, status. Hm? Met 17 kon ik al Frans en Engels uh, spreken. En uh, het was een goed niveau. Ja, ik kon uh, zonder meer met, met Britten en Fransen spreken. Ik wilde taalkundige worden. Siberië, Kemerovo, juni 1986. We worden ontvangen door professor Yevgenia Kryvoshewa, een gezette, oudere historica die zich heeft gespecialiseerd in de geschiedenis van de autonome industriële kolonie Kozmos. We zijn de eerste buitenlanders die ze ontmoet, zegt ze. De hele week zal ze ontwennig reageren op de vragen die Vladimir namens ontstelt. De kolonie Koesbas werd in 1921 gesticht... door de Nederlandse ingenieur Sebald Rutgers... om de nieuwe Sovjetstaat te steunen met behulp van honderden arbeiders en specialisten... uit alle delen van de wereld. Yevgenia Kribosheva is zeer goed voorbereid. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die we spreken. Fabrieks- en mijndirecteuren de conservatrice van het museum gevestigd in het voormalige koloniegebouw... en de burgemeester van Kemerovo. We toosten veel die week. Zij op ons, wij op hen. Op de internationale solidariteit. Op Rutgers, die een voorbeeld zou moeten zijn voor iedereen. Als communist, als mens. Een enkelin prijst hem, zij het zeer voorzichtig als zakenman. Businessman is een woord dat niet meer taboe is. is it just het is de tijd van de glasnost en de perestroika, modewoorden uit de jaren 80. Maar in de officieel gesloten stad Kemerovo is daar nog niet zoveel van te merken. Regelmatig, zo valt me op, gaat Vladimir in discussie met onze interviewpartners. Wij kunnen niet goed beoordelen waar het over gaat. Maar we horen en zien dat het niet lekker loopt. Als we Vladimir later vragen wat er aan de hand is, zegt hij... dat sommige mensen nog in de oude tijd leven. Een verouderd denkpatroon hebben. En dat hij ze dan corrigeert, wat ergernis oproept. Ik weet niet wat ik hoor. Een tolk die zijn gesprekspartners beïnvloedt. We vragen hem in het vervolg eerst letterlijk te vertalen... en dan pas zijn mening te geven. Ik begin een zekere genegenheid voor Vladimir op te vatten. Achteraf... Zullen we deze reis als het begin van onze vriendschap kwalificeren? Maskovski Instituut in Astrande Gizekov. Instituut voor vreemde talen. Dus, uh, genoemd naar Maurice Torres, een bekende communist, Franse communist. De eerste jaar, uh, jaargang uh, was alleen hoofd, uh, hoofdvak, dus Engels. En uh, in het tweede jaar, alleen de beste mochten. Uh, hun bijvak kiezen. Anders kreeg je dat toegewezen. Uh, we waren onder de beste. En uh, we wilden Frans. Allemaal wilden Frans. We werden gevraagd. Op een zeer democratische wijze. En we zeiden dus Frans. Maar to, to, toen zei men dat uh, uh, daar weer de beste waren moesten we Nederlands gaan studeren. Want dat was uh, de eerste keer dat Nederlands als B-vak werd aangeboden. En uh, als uh, wij dat uh, niet willen doen, uh, wie dan? Het was dus uh, vrijwillig gedwongen. <laughs> uh, democracy in action. Maar we, we moesten doen wat de partij uh, zei. Moskou, april 1988. Ik maak een programma over Radio Moskou, de Sovjet-propagandazender... die in tientallen talen uitzond, ook in het Nederlands. We spreken Mathilde Wiesing, een 80-jarige vrouw... die een halve eeuw geleden uit idealisme naar Sovjet-Rusland emigreerde... en jarenlang voor Radio Moskou werkte. Zoals iedereen adoreerde ze Stalin. Hij was een halfgod, ondanks de zuiveringen die Mathilde niet op het konto van Stalin, maar aan geheime dienstchef Beria toeschreef. Ze herinnert zich nog een vergadering met verschillende sprekers. Ineens werd de naam van Stalin gescandeerd, zei ze. Iedereen stond op, begon te klappen en riep, ovatia, ovatia. Ze had al tien minuten geklapt. Omdat ze er genoeg van had, hield ze op met klappen. Daarop werd ze aangestoten door iemand die naast haar stond. Wat doe je nu, fluisterde de vrouw. Ze zullen zien dat je niet meer klapt. Toen ging ze weer applaudisseren. Het was gevaarlijk niet te klappen. Daarvoor kon je gearresteerd worden. Vladimir schiet in de lach, onbedaarlijk. Het was eigenlijk niet nodig dat hij meeging, want Mathilde spreekt nog perfect Nederlands. Maar hij is inmiddels geïnteresseerd geraakt in die idealisten... Die nauwelijks oog hadden voor de harde Russische werkelijkheid. Onbegrijpelijk vindt hij. Al die Hollandse gekken die hun leven waagden voor een dictator. We mochten het land niet uit, maar jullie kwamen hier vrijwillig. Maar jij was toch ook communist? Ja, maar wij geloofden er niet in. Dat zei je natuurlijk niet. Wij vertelden elkaar liever sprookjes. Zonzo, vetro, En begon met Oktoberkind. Dus de revolutie uh, vond plaats in, uh, in oktober, in de maand oktober. En vandaar dat uh, die Oktoberrevolutie heette. Uh, Oktoberkind uh, kon, jij, uh, kon er gelijk worden, dus met zeven jaar. En dan krijg je zo'n sterretje met een beeldje van, uh, van uh, Lenin als, als kind. Met gouden krulle haar. Je moest. Uh, je moest uh, proberen goed, uh, goed te leren. Uh, je moest. Uh, jouw vrienden bijstaan. Uh, een goed kind voor, de oude, voor, de, voor je ouders zijn en dat soort dingen. Ja. Ik was altijd een, een uh, vlijtige jongen. Ik had uh, de beste cijfers. En automatisch betekende dat dat ik, uh, dus. Uh, leider van, uh, van de Oktoberkinderen wa was en dan leider van de pionierengroep... en dan uh, van, van de pionierenklas en dan uh, van de hele pionierorganisatie van de school. <laughs> toen, uh, het ging erger. <laughs> toen, toen ik uh, uh, lid van de Komsomol organisatie was... toen werd ik uh, nou ja, ook uh, secretaris van de Wol uh, op school. En dat was voor mij. Minuut, dat was voor, voor mij. Uh, niet goed. Na fabrieken en na op gelezende rode, in de sudach, marskove en richtloze vloten, wil dan drie minuten salut boetanen. Kemerovo, december 1990. We zijn weer uitgenodigd in Kemerovo, Siberië. Vier jaar geleden was het 30 graden boven nul. Nu is het 40 graden onder nul. De lucht staat stil. De rookpluimen die uit de schoorstenen komen lijken meteen te bevriezen. Het is een betoverend gezicht, ondanks het feit dat de milieu-eisen... ongetwijfeld met voeten worden getreden. We bezoeken een gevangenis. De bewaker ijsbeert met opgetrokken schouders op zijn wachttoeren. Zijn silhouet steekt macaber af tegen de grijsblauwe hemel... Overste Sergei Lazik, gevangenisdirecteur... stelt ons bezoek op prijs, zegt hij. De schaduw van de gulag valt nog steeds over ons werk. Ons beroep is erg impopulair. Van dat imago willen we af, moppert hij. Ons vermoeden dat er nog steeds dissidenten gevangen zitten... wijst hij verontwaardigd van de hand. In deze gevangenis zitten hele gewone misdadigers. Als Vladimir vraagt wat dat zijn ontwoordt hij zonder blikken of blozen, verkrachters. Meteen voegt Vladimir eraan toe, dat geloof je toch niet? Mijn Russische vriend neemt inmiddels geen blad meer voor de mond. Laziek neemt ons mee naar een zaaltje waar het gevangeniscoor repeteert. Ze zingen strak geregisseerd, kozakkenliederen voor ons. Woeste kale koppen. Vladimir oppert tegenover mij de gedachte... dat we zouden kunnen worden gegijzeld zonder dat er een haan naar kraait. Voor zover ik zie is de delegatie die ons rondleidt niet bewapend. Alleen de soldaten op de ons. Ik voel me ineens minder prettig. Na de rondleiding nodigt de directeur van de gevangenis ons uit... voor een lunch in de kantine. De commissaris voor ideologie, de adjunct directeur en de kapitein van de bewakingstroepen schuiven aan. De vodka staat al klaar. Evenals de augurken, de tomaten, de paddenstoelen. Er wordt getoost, er wordt gespeechd en er wordt gedronken. Het duurt niet lang of de directeur, toch alles behalve een tengere man... hangt over me heen en zegt, voor zover ik hem kan verstaan... dat hij mijn vriend wil worden. En daar moeten we op drinken. Ik krijg het langzamerhand Spaans benauwd. Vladimir grijpt in. Hij zegt dat we een andere afspraak hebben... Ondanks zijn cordate optreden... is directeur Lazik moeilijk te overtuigen van de noodzaak van ons vertrek. Hij wil weer toosten. Met grote moeite nemen we afscheid van de zwaar bezopen directeur. We hadden een docent. Ze kwam de eerste dag. En begon uh, gelijk Nederlands te praten... om een idee te geven wat uh, voor een taal dat was. En dat vonden we allemaal akelig. En dat was vreselijk, vonden de het. En, ja, vooral omdat wij uh, die taal niet zelf uh, hadden gekozen. Het was een natuurlijke tegenzin, ja. En ik zat op, dat, uh, op die talenschool. En als er behoefte was aan een tolk... Om het even welk, welk niveau. Toen uh, werd ik geroepen om te tolken. Hmm. Dat was ook niet altijd 100% succesvol. <lacht> ik kan me best herinneren. Er was een de delegatie, delegatie uit Nederland uh, met, met Vondeling als hoofd. Dat was in de jaren zeventig al. Besprekingen op, op hoog niveau. Ik was één van de tolken. Ja? Dat, dat, er waren ook tolken van, uh, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar. Maar ze, ze waren uh, niet beter. Uh, ze werden uh, ontvangen door de voorzitter van de top, uh, van, uh, van de Opse Sovjet... plus twee voorzitters van de Kamers. Die waren allemaal uh, bij. En uh, dus een van de uh, Kamervoorzitters... vertelde over het parlementaire systeem in de Sovjet-Unie... hoe het allemaal, allemaal in elkaar zat en zo. En uh, ik moest vertalen... op een gegeven moment heb ik een foutje gemaakt... En, uh, de, de Nederlandse delegatie... in de eerste instantie was het voor, voor hun niet zo interessant. En ze zaten met uh, stugge gezichten... en de atmosfeer uh, de sfeer was vrij, vrij stijf. Onaangenaam, zou ik zeggen. Nou, en uh, die had het, uh, dus de voorzitter had het over wetsontwerping. Dus een wetsontwerp uh, ontwerp wordt aan beide kamers uh, gestuurd... En, uh, uh, wordt besproken, goedgekeurd, bekrachtigd. Nou, in plaats van bekrachtigen, zei ik, uh, wat wordt verkracht? Ja, voor mij <laughs> maakt het niet zoveel uit toen. Dus uh, uh, een klein voorvoegsel. Bekrachten, verkrachten, bekrachtigen, verkrachtigen. <laughs> uh, dat was normaal dat ik zo'n foutje uh, maakte. Onervaren als tolk was ik ook. De Nederlanders begonnen te glimlachen. En de, de Russen konden niet uh, begrijpen wat er aan de hand was. Maar het is werd doorgebroken en er kwam wat leven in. En uh, toen ging het uh, vreemd menselijk door. Dat soort dingen die spelen ook een, een, een, een rol. Ja? Moskou, oktober 1991. We maken een reis over de Volga met de SS Kuybyshev. De Russische televisie heeft het Post-Montreux-festival georganiseerd. Naar voorbeeld van het bekende televisie-amusementsfestival... in de Zuid-Franse Badplaats. Vladimir, inmiddels medewerker van de afdeling Internationale Relaties... heeft me uitgenodigd mee te varen. Een groot deel van de dag kijken we films. S'avonds spelen we het kakkelakkerspel, Kleine metalen beestjes... Die je op de staart moet drukken. De kakkelak die als eerste de rand van de tafel bereikt, is de winnaar. Mijn tegenspeler Sergej brengt een toast uit. Op de nieuwe Rijken. Ik kijk hem vragend aan. Op de nieuwe Rijken? Ja, de tijden zijn veranderd. De Rijken wonen niet in onze tijd, maar wij in hun tijd. Dit spel werd voor de revolutie van 1917 altijd door de Rijken gespeeld. Wij moeten hen accepteren. Als zij rijk zijn zal het volk ook rijk worden. Ik sta paf. Vladimir ziet mijn ingehouden verbazing. De rijken vormen onze nieuwe voorhoede, schatert hij. Maar hij begrijpt dat voor de doorsnee Sovjetburger... deze nieuwe mentaliteit moeilijk te accepteren is. Als je tegen hem zegt, vervolgt hij, dat hij 70 jaar slaaf is geweest... dan wil dat zeggen dat zijn leven zinloos was. Hij vergelijkt de sovjet met mollen die voor het eerst boven de grond komen. Wat is dat? vraagt de zoon en wijst naar boven. Dat is de hemel, zegt vader Mol. Het is zo mooi hier, zegt de zoon. Waarom leven we niet hier? Dat kan niet, zegt de vader. Ons vaderland is ondergronds. De Russische popgroep zet er lied in. De schuldigen zijn onschuldig, de onschuldigen schuldig. Maar het leven is mooi. Dit is het nihilisme ten top, roept Vladimir... die zich oogwaarschijnlijk gemakkelijk aanpast aan de nieuwe normen en waarden. Maar dat is slechts schijn, slechts euforie. Ik zal spoedig merken dat hij zich de nieuwe tijd niet helemaal eigen maakt. Waar veel van zijn vrienden de nieuwe tijd omarmen... door zich in zaken te storten, gebruikmakend van hun positie in de partij... blijft Vladimir zichzelf. Hij geeft niet om geld. Hij kan met weinig geld leven. Zelf zegt hij dat hij te oud is om nog een wending aan zijn leven te geven. Ik, ik kan me best herinneren toen ik uh, bij, uh, bij Barend Piesheuvel thuis was. In Arnhout En uh, ik uh, wilde handen wassen. En uh, je komt naar, naar binnen en uh, aan de, de rechterkant heb je het wc. Ik, ik ben binnengekomen en daar zag ik een uh, bordje waarop stond... Nederland is net dit kabinet. Vroeger was het vrij, nu is het bezet. Dat <laughs> vond ik zo leuk. Bij Barend Biesheuvel, van onze voormalige premier kwam ja. jij op bezoek. Ja. Die had je leren kennen in Moskou, neem ik aan. Ja. Hij was uh, op bezoek met zijn vrouw. En ik was een van de tolk. Alweer een van de tolken. Het, het ging vooral om, uh, t, uh, om zijn culturele programma en dat soort dingen. En uh, ik deed niet zoveel zo aan... Uh, Officiële besprekingen. Die heeft een grote indruk op mij gemaakt. Dus een uh, man met een bijzonder gevoel voor humor. We hebben ontzettend veel gelachen. Die heeft tegen mij gezegd: uh, Je bent uh, uh, het enige levende wezen onder deze uitgedroogde mummies. <lacht> <lacht> Vond ik, ik leuk. Aan het, Aan het einde van zijn bezoek uh, was er een. Uh, al die gesprek met, met de, hoge, de Russische Hoge Pieter en ik moest vertalen. Aan het einde hebben ze gevraagd uh, over zijn indrukken. Wat, nou, wat zou de grootste indruk uh, zijn geweest? Ja, en die zei, die kleine tolk. <lacht> <lacht> en hij volgde stilte. Nou ja, dat was niet, niet zo goed voor mij, want... Uh, <lacht> Nadien heb, heeft de Sovjet mij nooit gevraagd om te tolken. <lacht> nou ja... Natuurlijk begrepen ze dat het een, een, een, een grap was, maar uh, zoiets. Um, van, van hem? Hij mocht het wel doen, maar ik mocht het niet. Alsof ik schuldig alsof ik, uh, was, maar ik was het niet. Maar er is een mop in het Russisch. Uh, het is uh, uh, niet zo belangrijk of uh, u een, een mantel heeft gestolen of van u een mantel werd gestolen. Belangrijk is dat u daarbij betrokken bent. Dus ik was betrokken. was niet goed voor mij. MUZIEK het ja, dat was het eerste deel van het levensverhaal van Vladimir Ivanovic. Volgende week hoort u hoe het verder gaat. En u kunt beide delen op cd bestellen door 7,50 euro over te maken... naar Giro 444600 van de VP Roon Hilversum... onder vermelding van Vladimir Ivanovic. Dus 7,50 naar Giro 444600. En voor we het over de boeken gaan hebben... gaan we eerst nog even naar België, naar het veld rijden. Gio Lippens. Ze kan zichzelf wat foutjes permitteren. Marianne Vos, viervoudig wereldkampioen. Alweer als ze deze titel pakt, dan is ze absoluut recordhoudster in de wereld. Met vijf titels in het veld. Ze heeft een straatlengtevoorsprong op de concurrentie. 41 seconden. Maar liefst met zometeen nog één ronde uh. van een minuutje of acht te gaan. Daarachter ook nog twee Nederlandse vrouwen. We zien Sanne van Paasen. We zien Daphne van der Brand. Die rijden op plek 2 en 3. Met in het Kielzocht een Belgische een Vlaamse. Sanne Kant die zou misschien wel eens een medaille kunnen pakken, zodat we niet een compleet oranje podium krijgen. Oké, okay. Geo Lippes, we horen je zo bij de finish. Ja. Uh, nu de recensenten, want ze zijn al aangeschoven. Uh, Han van der Horst en Hans Renders zitten al klaar achter grote stapels leesvoer. En een van de dikste boeken is het dikke boek... Een biografie, jawel over Karl Marx, dan zult u denken. Er zijn er al zoveel van, maar dit schijnt echt iets bijzonders te zijn. Liefde en kapitaal, geschreven door Marie Gabriel, uitgegeven door Bert Bakker. Heerden, wie gaat uh, dit boek in eerste instantie uh, toelichten? Nou ja, het was, het is een biografie van uh, Karl Marx. Er is een hele serie uh, biografie van Marx uh, verschenen. Uh, zoals wel te verwachten uh, valt, uh, of uh, twee jaar geleden nog eentje. Maar dit is een uitzonderlijke biografie, omdat daarin ook echt iets nieuws verteld wordt... over het persoonlijk en het privéleven van Marx en zijn gezin. Het boek heet dan ook niet voor niks. Karel en Jenny. Ja, precies. Marx. En Jenny Marx. Ja. Uh, en uh, ja, dat maakt het toch een heel ander type biografie... dan alle voorgaande biografieën. Want als ik één voorbeeld mag noemen van meneer Holsveld die is twee jaar geleden verschenen... die neemt dan de ideeën van Marx als uitgangspunt... en schrijft daar een soort ideeëngeschiedenis aan... langs de levenslijnen van Marx. Maar hier wordt duidelijk uitgelegd... Ja, hoe Marx... Uh uh, ten eerste moest sappelen om uh, in leven te blijven. Uh, hoe hij doorlopend onder enorme kritiek heeft gestaan. Hij werkte bijvoorbeeld voor de grootste krant ter wereld, de New York Daily Tribune, waar hij een hoop geld mee verdiende. Hij uh, Via zijn familiekapitaal uh, had hij, of via familiebanden, uh, had hij ook uh, uh, geld in uh, aandelen uh, zitten. Uh, nou ja, uh, het We is kunnen het een... daskapitaal dus ook heel, heel anders uitleggen. Ja, maar het is ook een heel treurig leven. Zeven Marx had zeven kinderen, bij, leven zijn er, bij zijn leven zijn er vier overleden. Na zijn dood pleegde twee van zijn drie dochters nog eens een keer zelfmoord. En wat hier nogal in het licht wordt gezet, is het onechte... zoals dat een beetje merkwaardig heet, het is natuurlijk het echte... maar het onechte kind van Karl Marx verwekt bij zijn huishoudster... Uh, dat is op zichzelf niet helemaal gezegd, nieuw. Dat was ook al niet onbekend. Ja, maar daar is liefde. wel een, uh, een, een mooie historiografie alleen al over ja. van dit verhaal te schrijven. Bijvoorbeeld Stalin heeft nou persoonlijk opdracht gegeven... om alle documenten daar zo diep mogelijk weg te bergen. Hij heeft bergen. ook af is... en toe wel iets goeds gedaan, dus Stalin. Nee. Ja. <laughs> nee, maar, maar wat je kunt afvragen is... Dit klinkt natuurlijk allemaal erg leuk en aardig. Maar voegt het iets wezenlijks toe aan, uh, lezen we vanaf nu Marx en het kapitaal of het manifest of de 18e Brumaire, lezen we dat vanaf nu anders? Van uh, op, een, op een bepaalde manier wel, want in dit boek wordt ook duidelijk gemaakt uh, hoe nou de samenhang is uh, tussen het uh, persoonlijke leven en de persoonlijke gebeurtenissen in het leven van Marx. En, uh, de ontwikkeling van zijn werk. Dat wordt uh, door de schrijfster, Mary Gabriel, op een, uh, een heel heldere manier duidelijk gemaakt. En daardoor krijg je ook een beter inzicht in het uh, toch wel tamelijk hermetische en ontoegankelijke uh, werk. En het, uh, Denken van Karl Marx. Dit is een heel bijzonder boek. Ja, Ik heb maar, maar, thuis nogal wat. Geef, geef, geef er eens een voorbeeldje van ja. hoe dat persoonlijke dan. Nou, dat je bijvoorbeeld ja, jarenlang niks aan zijn revolutionaire geschriften kon doen. omdat hij niks te eten had. Dus ja. dan moest hij uh, artikelen gaan schrijven. Ja, en die zijn en allemaal handjes. veel beter dan die artikelen. zijn allemaal dat ook nog veel beter dan die revolutionaire uh, geschriften. Want een van de problemen die Karl Marx had. en dat deelt hij met ontzettend veel studenten. is dat hij zijn wetenschappelijke artikelen nooit af kon krijgen. Hè en altijd zei dat hij nog even iets uit moest zoeken... of dat hij nu even nog veertien dagen ging corrigeren... en dan was het klaar. Hè? Het belangrijkste, het grootste gedeelte van zijn werk... is uh, ook eigenlijk na zijn dood pas... bezorgd door uh, zijn, uh, zijn veel praktische vriend Friedrich Engels... en... Uh, Weet je, de Marx die hier in, in voorkomt, die doet me denken aan uh, het beeld van Marx... zoals dat geschetst is door de helaas overleden uh, Nederlandse politicoloog en PvdA-criticus uh, Bart Tromp. Die heeft wel eens voor de VPRO, meen ik, een documentaire gemaakt over het werk van Marx... en wat hij dan daadwerkelijk tot stand bracht. En daar moest ik steeds aan denken toen ik dit boek las. Ja. Ik, ik heb de indruk dat, dat dit boek ook Marx laat zien als een denker die ook niet alleen maar consistent denkt en alles past in een systeem, maar dat je ook dingen tegenkomt die je eigenlijk bij Marx niet had verwacht. Zo heb ik bijvoorbeeld ergens gelezen dat hij de uitspraak zou hebben gedaan uh, tot nu toe bestaat er een groot uh, misverstand over opvoeding. Uh, namelijk dat ouders er zijn om kinderen op te voeden. Wel, dames en heren, Marx schrijft Kinderen zijn er om de ouders op te voeden. Ja. Ja. Maar schreef ont, ontzettend veel en hij keek het uh, ook vaak niet goed na, want daar kwam ik dan niet meer aan toe, dat moet je wel weten. Wat het, het, belangrijk, uh, boek is, het boek is ook een belangrijke les voor mensen die uh, denken dat ze gelukkig kunnen worden uh, met een uh, gedreven geleerde. En als je daar je leven mee wil gaan delen, dames en, en heren... denk dan na, want je moet er zelf heel opofferingsgezind voor zijn... anders word je kapot gemaakt. En dat was Jenny ook? Of? Uh, nou, nee, Jenny stond zeer achter hem. Uh, Jenny was niet zomaar de echtgenote. Zij was zeer actief in het, uh, uh, uh, in het ontwikkelen van zijn uh, ideeën. Overigens ook in het zoeken naar geld. Een beetje treurig is dan natuurlijk wel... Terwijl Jenny in Zalbommel zat. Hm. Bij de, uh, de grootvader van de oprichter van het Philips Concern om daar weer eens om geld te betelen. Ja, legde Max het aan met. Uh, met de huisarts. Met de huisartsen. Ik wil overigens wel één opmerking over het boek maken die misschien wat kritisch is. Uh, kijk, een boek is zo dik als het is. En als het uh, in een een goed, in, Als het, het een goed boek is, dan maakt het hm. dik niet uit. Maar hier is het ook wel een beetje onnodig, dik. Uh, want zoals iedereen weet halverwege de 19e eeuw, overal in Europa kwamen, uh, re, uh, werden revoluties gevoerd om uh, uh, onparlementaire regeringen en vorsten. Uh, uh, een toontje lager te laten zingen. En hier wordt toch de indruk te wekken, uh, gewekt... door al die revoluties in Duitsland, in Frankrijk... in Engeland, in Italië, waar dan ook, in Oostenrijk. Door die zo uh, uitgebreid te beschrijven... alsof al die mensen in Europa bezig waren... om het programma van Karel Marx uit te voeren. En dat is niet het geval. Nee. Wat mij betreft relativeert ze dat uh, te weinig. Veel belangrijker is, dat staat er ook wel in... maar dat dreigt een beetje... Te, ver, te verdwijnen, ja. dat er begin jaren 50 van de 19e eeuw... Uh, in Europa een, uh, een, ja, wat we nu zouden noemen een financiële bankencrisis uh, ja. uitbrak. Uh, nou, dat soort nootjes zitten er wel in. Maar ze nu en dan dreigen die, hoe heet dat, door de bomen... dreig je het bos niet meer uh, te zien. Ja, ja, ja. De, uh, concluderen aan het mooie boek moeten ja. we lezen? Ja. ja. Han? Als je een beetje tijd hebt, gewoon kopen mee of vakantie nemen. Goed, duizend pagina's mee op vakantie nemen. Misschien kan het ook in een e-reader, want het is, het is een heel speciaal. Goed, voor we het volgende boek gaan doen... gaan we even terug naar het veldrijden, naar Gio Lippens. Want volgens mij naderen ze de finish. Ze naderen de finish, de vrouwen en de Vlamingen hier langs het parcours. Er worden er 50.000 verwacht vandaag. Ongelooflijk, een absoluut record bij het veldrijden... als dat allemaal maar goed gaat hier op die vliegmacht, de vluchtmachtbasis in Kokseide. Maar ze worden allemaal enthousiast omdat Sanne Kant, de Belgische... in elk geval op een medaillepositie rijdt. Ze kwam zojuist zelfs even voorbij, Daphne van der Brand. En reed daar meteen ineens op de zilveren plek. De tweede plek in de koers. Want de eerste plek die is vergeven. Als er tenminste niet iets heel geks gebeurt. Want ik kijk naar Marianne Vos. En ik zie haar met een verbeterde trek toch nog even dat laatste zandhellingje nemen. Fietsend, dat dan wel. En dan uh, zal ze zo meteen uh, op het asfalt. Zal ze opdraaien hier op de finishweg. Voor die laatste honderden meters. Eigenlijk toch een beetje de solo van de kampioenen. Want ze is een grote kampioene. U Weer op de, de Vlamingen gaan weer helemaal uit het dak omdat Sanne Kant weer voorbij gaat bij Daphne van der Brand. Sanne Kant op de tweede plek, Daphne van der Brand derde. Dan zien we Sanne van Pasen op de vierde plaats. En dan de Amerikaanse Catherine Compton die zo'n dramatische start had. Die is inmiddels ook alweer opgeschoven naar de vijfde positie. Dat zijn de vrouwen die strijden om medailles. Om de medailles achter Marianne Vos. En dan is de vraag waar is Marianne Vos? Want ze moet er toch bijna zijn. Marianne Vos die moet zo meteen daar in de aankomen. Ik kijk hier de weg af en dan zie ik daar in de vechten. Zie ik wel de mensen voorovergebogen. Over die hekken hangen en kloppen, roffelen op de hekken. En daar komt ze dan aan hoor. Ze juicht nu al in die laatste meters. Ja, het lijkt zelfs alsof ze geëmotioneerd is. Marianne Vos. 24 jaar oud, pas in mei wordt ze 25 jaar. Al vijf keer wereldkampioen is. Ze is het nu alweer voor de vierde keer op rij. De eerste keer was in 2006 in eigen land in Zeddam. Want toen won ze de wereldtitel verrassend. Als Junioren. En het ziet er naar uit dat die strijd om de medailleplekken in ieder geval beslist is. Brons en zilver die uh, weten we al. Want Sanne Kant rijdt daar samen met Daphne van der Brand toch wel een meter of uh, 30, 40 voor uh, Sanne van Pasen. Die komt niet meer op het podium terecht. Deze twee gaan sprinten om de tweede plek achter Marianne Vos. Vos dus een grootste prestatie, de wereldrecordhoudster. En dan gaat het sprintje aangezet worden door Sanne Kant, de Belgische. Maar zij moet het afleggen tegen Daphne van der Brand. Van der Brand neemt afscheid, ze stopt ermee na het eind van dit seizoen. Maar ze neemt afscheid met een zilveren medaille op het WK. Derde wordt Sanne Kant en dan op de vierde plaats opnieuw een Nederlandse Sanne van Pasen. complete overheersing van dit vrouwentoernooi bij het WK Veldrijden in Kokseide. Oké, okay. en van Gio Lippens gaan we nu naar Australië... naar het tennis, Marcella Mesker... Ja, want dat gaat maar door en door. De eerste set duurde 80 minuten. Die ging naar Rafael Nadal met 7-5. Maar het lijkt alsof Novak Djokovic in die tweede set zijn ritme heeft gevonden. Hij speelt in ieder geval beter. Hij dicteert en hij leidt ook met een break. Hij brak Nadal in de vierde game, kwam op 3-1. En nu staat het 4-2. Maar ja, het is een best-of-five. Het gaat dus om drie gewonnen sets. Dus dit gaat nog wel even door. De vraag is of Djokovic dat fysiek kan tegenhouden, kan volhouden. En of uh, Nadal het mentaal aankan. Want ja, we weten dat hij vorig jaar zes keer tegen Djokovic speelde in de finale. En zes keer verloor hij. Dus het gaat nog even door. Het is spannend. Tweede set, 4-2 voor Djokovic. Oké, okay, nou, het mag duidelijk zijn dat we in dit uur de einduitslag daarvan niet meer horen. Wij gaan het nu verder hebben over de boeken. Uh, net ging het over Marx. Uh, veel verscheen pas na zijn dood, uh, hoorden we Hand van der Horst zeggen. Uh, het boek van de vorig jaar overleden historicus Tony Djokovic. Ook na zijn dood verschenen hebben jullie ook doorgenomen. Ook een vrij dikke pil. Hans. Uh, wederom een heel erg mooi uh, boek. Misschien moeten we even precies uitleggen wat het voor een boek is. Het is in feite een boek van Timothy Een Collega-historicus die uh, vorig jaar uh, furore heeft gemaakt met het boek, boek Bloedbanden. Vooral over Oost-Europese uh, Landen tijdens de na de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, Timothy Snyder, 20 jaar jonger dan uh, Judd, hoorde op een gegeven moment dat Judd ongeneeslijk ziek was en maakte met hem de afspraak dat je hem iedere week ging interviewen. Nou, heel kort gezegd, is dat eigenlijk de voorgeschiedenis en uh, uh, ze hebben zogenaamd het boek samengeschreven, maar in feite is het van uh, uh, Snijder. Waar gaat het boek over? Het, is, het gaat veel verder dan alleen maar een beetje terugblikken op het werk van Tony Judd, die zoals jullie weten... Uh, een heel belangrijk boek heeft uh, geschreven. Europa na 1945, vorig jaar nog de geheugenheid... wat heel veel aandacht heeft gekregen. Belangrijk historicus, en Snyder becommentarieert hem. En het aardige is nu dat er uh, uh, een paar verborgen... ja, bijna verborgen thema's in dat boek zitten. Eén is, vind ik wel heel erg opvallend, Judd heeft overal over geschreven voor wat betreft de 20e eeuw... behalve over de holocaust. En nu wordt pas duidelijk waarom precies niet. Hij heeft namelijk heel veel kritiek... op de manier waarop er over de holocaust uh, wordt geschreven. Hij vindt met name Amerikaanse historici... Uh, dat ze veel te veel aan herinnering... en te weinig aan geschiedschrijving uh, doen. Het is een beetje een heikel uh, thema. En daar, uh, nou ja, met twee van dit soort... Uh, uh, Historisch wordt dat toch een heel spannend onderwerp in dit uh, spannende boek. Er zitten nog meer thema's in, maar ik denk dat het handig iets wil zeggen. Ja, maar toch even bij die ja. holocaust even heel kort stilstaan. Want, het, want het, de, de kern van zijn opvatting is dan dat we te veel aan die herinnering doen. Maar dat het er niet om gaat dat die, die holocaust moet, moet vooral in zijn tijd geplaatst worden. En het moet vooral begrepen worden dat hij in die oorlog zelf eigenlijk helemaal niet zoveel toe deed. En... En dat we daar achteraf heel anders naar kijken. Hè? Dat, maar hij vindt ook, en dan kom je heel dicht tegen opvattingen aan... Eh, die wij meestal niet, niet, niet graag horen... maar hij vindt ook dat de holocaust een beetje is gekaapt. De Tweede Wereldoorlog is teruggebracht tot het onderwerp holocaust. Dus wat jij zegt klopt, maar vooral de wijze waarop historici... daar eh, om allerlei ideologische redenen mee zijn omgegaan. Vandaar dat de namen eh, George Orwell en Kussler. Uh, veelvuldig val, want die hebben steeds gewaarschuwd... tegen het ideologische denken. Ja, dus hij betoogt eigenlijk... het mag niet de eeuw van de holocaust worden. We moeten wel blijven kijken hoe het mogelijk is geweest... maar het mag niet de eeuw ervan worden. Dat we de eeuw alleen nog maar ja. zodanig terugzien. Dat ja. is de kern eigenlijk, ja. toch? Ja. Ja. Een ander uh, interessant aspect uh, van, uh, van het boek... is het feit dat we hier zien uh, de de, de van een... Uh, de intellectuele weerdegang van een, uh, van een babyboomer. Jut is in 1947 uh, geboren... en hij vertelt erg veel over zijn eigen intellectuele ontwikkeling. Dat maakt het ook uh, zo interessant, dat boek... omdat hij laat zien hoe hij op allerlei punten van mening verandert... eigen meningen uh, ontwikkelt, zich niks aantrekt van... Uh, uh, van courante opvattingen. Het boek is eigenlijk een reeks uh, privécolleges. Want uh, Timothy Snyder, die eigenlijk schrijver... die stelt zich op als een student. Maar wel een kritische student. Dus hij neemt niet zomaar alles voor zoete koek aan. En dan gaat Jud vertellen over zijn leven, over wie hij allemaal gelezen heeft. Hij maakt een, uh, een hij maakt uitstapjes, zegt, nou, welke Engelse politici... Kunnen we, kunnen, kan als intellectueel aangemerkt worden? Nou, eigenlijk geen enkele, behalve in sommige opzichten... Winston Churchill, en dan komt er ineens een heel verhaal over Disraeli bij. Dus zo zit dat in elkaar. Ja. Het zijn erg interessante colleges waar je veel, over op, veel, ja. veel van opstekent. Ja, is, is het ook nog een beetje een biografie? Leer je ook over Judd zelf kennen? Ja. Of? bijvoorbeeld dat hij vanwege de meisjes naar Israël... Ja. Nee, het is een mooi boek, maar we moeten even waar iedereen waarschuwen. Je moet je Google open hebben staan. En je moet er een paar naslagboeken bij hebben. Want er wordt heel veel bekend verondersteld. wat een gewoon gemiddeld uh, redelijk ontwikkeld mens allemaal niet weet. En desondanks is het een prachtig boek. We gaan naar het volgende boek. En dat is Auschwitz, Auschwitzim. Uh, geschreven en gefotografeerd, moet ik erbij zeggen. door Hans Citroen en Barbara Starzinska. Dat zeg ik vast verkeerd. Uh, uitgegeven door Post Editions. Uh, heren. Oh. Een, een erg bijzonder boek. Het is voor een belangrijk gedeelte een fotoboek, maar waar gaat het over? Uh, het gaat over twee thema's. Ten eerste de samenhang tussen de kampen die wij aanduiden als Auschwitz... en de stad Auschwitz zelf, het Poolse stadje Oswiecim. En het gaat over uh, hoe er na de oorlog is, uh, is omgegaan met, uh, met het kamp zelf... met uh, de, wat er is afgebroken en wat er nog verder gebruikt is. Gedeelte van de kamp, barakken bijvoorbeeld, daar, die zijn omgebouwd uh, tot woningen. En het is een co-productie van Hans Citroen. Dat is de broer van, uh, van Michal Citroen, die uh, hier vaak te horen is. En, en zijn vrouw ba Barbara Starzinska, die komt uit Oswiecim. Die is daar geboren en, uh, en opgegroeid. Qua inhoud past het boek erg in de in de traditie zeg maar, van, van, van, van, van uh, Shoah, de documentaire... omdat er heel erg aandacht wordt besteed aan wie was nou de architect? Uh, hoe woonden de gewone medewerkers van I.G. Farmer? Wat is er later met, uh, met die huizen gebeurd? Daar is die Barbara namelijk in geboren en opgegroeid. Dus het laat zien de organisatie van het proces dat leidde tot de Holocaust... En er staat een belangrijke, een belangrijke st uh, stelling ook in dat uh, het voor de Duitse het voortzetting van de Duitse oorlogsvoering het erg belangrijk was om zoveel mogelijk Joden zich eerst een aantal maanden dood te laten werken, omdat dat nodig was voor de oorlogsproductie. Dus het is een boek waar je heel veel in vindt. Ja, want we vergeten wel eens dat Auschwitz ook een modelstad was voor die drang naar Oosten, van het, dat experiment. Nou ja, daar gaat dit boek in feite over. Het is uh, Auschwitz met de duimstok, zou je onerbiedig kunnen zeggen. Het is eigenlijk een krankjorenboek, maar omdat je weet... dat Hans Citroen, uh, zijn opa, is, uh, heeft Auschwitz overleefd... en Barbara is, ik geloof van 55, is een beetje in Auschwitz geboren. Dus die, dit echtpaar, Barbara is uh, twee jaar geleden overleden... heeft uh, bij wijze van spreken het morele recht om al die dingetjes uit te zoeken. Het gaat op... Heel, op, op de millimeter. Zij hebben uh, bijvoorbeeld ontdekt dat het uh, beroemde perron... wat we vaak op foto's zien, waar ja. de meeste Joden werden aangevoerd... Uh, dat dat in feite geschiedsvervalsing is. Dan kunnen wij zeggen, wat maakt het uit? Maar zij, en daarom noem ik het ook, Auschwitz langs de Duimstok... zij zoeken dat allemaal uit. Die betonnen palen die een beetje naar binnen neigen... waar die, die prikkeldraad aan uh, vastmaakten... daar zijn er waarschijnlijk tienduizenden van gemaakt. Die zijn zij tot in het oneindige gaan volgen. Die, die zie je ze nu en dan nog in, in de buurt van Auschwitz... in tuinen staan, in schuurtjes, uh -huh. uh, uh, waar dan uh, ook. Ja, ja, ze zijn letterlijk iedere steen gaan volgen wat erbij ja. gebeurd is. Maar het ja. aardige is dat het toch een ander boek over Auschwitz heeft opgeleverd... dat we doorgaan lezen. En dat het ook spannend is, omdat het ja. namelijk ook een gevecht is... tussen Hans, die daar als Nederlander, zij noemt hem, haar kaaskopje... Ja. Uh, komt vertellen hoe het werkelijk geweest is. En die Polen hebben heel die denken dat daar alleen maar het communistisch verzet heeft gezeten in ja. Auschwitz. Juist. En dat, dat, dat, maakt, dat maakt het maakt dit, boek dit, spannend. Ja. Dit, dit, deze combinatie van deze twee mensen is zo interessant... want Bava kan uit eigen ervaring vertellen hoe zij uh, op de middelbare school heeft geleerd... wat is Auschwitz, nou, tot 19, uh, zeker tot de val van de muur, maar ook nog daarna was het vrijwel onbekend... voor de gemiddelde pool dat daar joden zaten... Dat is al iets heel eh, krankjorms. Eh, niemand eh, eh, eh, wist dat eh, Auschwitz, behalve een vernietigingskamp... ook een heel groot dwangarbeiderscentrum was... waar IG Farben zijn belangen had. Overigens is IG Farben in de jaren tachtig daar weer opnieuw... grootschalig gaan investeren. Ja. En zij maken niet aannemelijk. Zij bewijzen dat dat een van de redenen is... waarom die geschiedenis van Auschwitz voor de Polen... toch steeds een beetje is gemanipuleerd, aangepast... Eh, zo niet onder het... Ge Goed. Het is ja. absoluut interessant en belangrijk boek. Overigens, ik moet er even bij zeggen, handcitroen.nl... daar moet je naar mailen als je het boek wilt hebben... en ook als je de foto's wilt bekijken. Ja. Uh, want die zijn allemaal op de site te zien. Ja. Jullie zijn ook naar de film geweest, we spreken ja. niet alleen boeken. Ja. Uh, een film van de, de veelgelauwde acteur en regisseur Clint Eastwood... Uh, over J. Edgar Hoover... Uh, Edgar. Een historische film dus over een persoon die werkelijk bestaan heeft? Ja, G. Edgar Hoover is de feitelijke oprichter... en vormgever van de beroemde FBI. Uh, de, het Federal Bureau of Investigation. Het, uh, de, het, het bureau van, van, van, van stillen van rechercheurs... die uh, zich gespecialiseerd hebben op het bestrijden van het, uh, het gangsterdom, Althans, dat zeggen ze zelf. En die ook heel veel... Uh, ervaring hebben opgebouwd in het lastigvallen en bestrijden... van alles wat, uh, wat links was in de Verenigde Staten. Opgelicht door G. Edgar, Edgar Hoover... die tot zijn dood daar uh, met ijzeren vuist over heeft geregeerd... en daarbij gesteund werd door zijn adjunct, meneer Trotsen. Ja, En levert dat een spannende film op? En de film gaat over de relatie tussen die twee. Want Hoover had sterk homoseksuele neigingen... en in de film wordt getoond hoe uh, de liefdesrelatie met Tolsten zich ontwikkelt. Maar je kunt in de jaren 20, 30, 40, 50... Uh, natuurlijk niet zomaar ook zelfs tegenover elkaar toegeven... dat je, dat je homoseksueel bent. Um, het komt wel eens even tot, uh, tot handje vast, vasthouden. Maar uh, verder laat de film niet zien... Uh, hoe realistisch is dit nou? Is dit flauwekul? Ik heb er wat over opgezocht en toen gelezen... dat uh, de beide heren uh, als man en vrouw min of meer zich gedroegen bij al hun openbare optredens. Ze gingen samen naar de paardenrennen. Als je hoever uitnodigde voor een diner of tossen, dan moest je de ander erbij halen enzovoort. En niemand bracht dat, althans openlijk, in samenhang met... Uh, die, die twee zijn homo's. En dat terwijl... Hoever ook nog uh, een geheim archief had... waarmee, waarmee hij mensen kon chanteren, bijvoorbeeld presidenten. En dat deed hij ook met elke president, daar had hij geheimen over. En die presidenten kregen dat te horen. Uh, dat vind je allemaal in die film. En ik vind het best een aardige, een leuke film. Ja. Al komt de Hoover als, uh, ja, als heksiejager uh, niet voldoende uit de verf. Hans. Hans, zijn ben ook benieuwd of jij net zo genoten hebt... Nou, ja, laat ik het uh, kort samenvatten. Waardeloze film. Nou, vertel. Wat <laughs> uh, zeggen wij dan? Ten eerste, als film, het is toch niet heel erg sterk... het verhaal wordt verteld... Uh, om uh, via een hele clichématige truc, Hoever vertelt zijn leven aan een jonge medewerker van de FBI? Die moet dat optikken en zo nu en dan kom je dan in de. Het ou in de, in de oude man die terugblikt. Hetzelfde procedure als bij Thatcher eigenlijk. De, de, ja, maar dan ja, ja, ja. Ja, gaat het op een functie. Van, van Hier van, gaat heeft het er, geen ja. enkele functie, te meer omdat je ja, in de buurt van hoeve, als je daar typemachines en archiefkasten ziet, dan denk je toch iets anders dan een eerlijk verhaal. Dus het begint er al mee dat je denkt, nou die film kan nooit goed zijn, want er wordt gemanipuleerd. Maar dat terzijde. Als je nou toch weet. Hoover heeft gediend onder acht Amerikaanse presidenten. Hij had een stelling die overigens helemaal niet in de film naar voren komt: als je maar lang genoeg iemand afluistert, dan kom je altijd achter een geheim en kun je Iedereen chanteren. Ja. Nou, waarschijnlijk is dat ook waar met de Amerikaanse hij presidenten. Hij chanteert ze allemaal en Bobby Kennedy ook in de film. En niet alleen ja, uh, de presidenten, weet. ook de ministers. Zoals ja. jullie weten was uh, Robert Kennedy, de broer van John F., was ja. minister van Justitie. En die zegt op een gegeven moment, vlak na de moord op zijn broer, heeft hij het over: uh, met een vriend zegt hij, ik voel mij verbonden met Albert Camus. Hoover, die hoort dat. Die, weet niet wie dat die is. laat dat is. uitzoeken. Die denkt, Albert Camus, wie is dat? dat klinkt <laughs> erg communistisch. Dus <laughs> hij zet daar een team op. Met drie ja, gepanzerde ja, wagens ja. gaan ze naar uh, Kennedy en zijn medewerkers. Zetten ze onder druk om uit te horen wie nou die Camus was. Ja, nou, ja. Camus hadden uh, van tevoren een literatuurwetenschapper opgesnord. En die had ze verteld: dat is een Franse schrijver die bij de, een, maar, een oud ongeluk om het leven is gekomen. En ooit communistisch was geweest. Dat Het probleem is dat ik nu denk: wat een leuke film. Ja. Maar nee, dit is de de allemaal niet in ja. film. Ja. Ik probeer hem nu even duidelijk ja. te maken. Ja, jij bent dat vertellen wat je gemist de hebt. Juist, niet in die film. Juist, juist. Ja, ik zal jou moeten vragen. Dit is een illustratie. Mag ik nog één ding over de ja. film zeggen? De film eindigt met de titelrol, en er staat pontificaal op. Uh, Tolson, dat was dus die vriend waar hij hand het over had, kreeg de Amerikaanse vlag aangeboden. Punt. Denk je, nou, dat, dat, dat zullen die Amerikanen altijd doen, hè? Nee, het geval is dat is een hele grote kwestie is. Hoover kreeg een staatsbegrafenis en kreeg na dat Jacqueline Kennedy dat ook had gekregen, de vlag op de staatsbegrafenis aangeboden. waarmee hij officieel als weduwe werd erkend. Ja. Waardeloze film. Dus. Waardeloze film. Goed, We moeten het hier hebben laten, jongens. Dus ja, we moeten het hier hebben laten. Hartelijk dank. Meer informatie <laughs> over alle genoemde boeken en wellicht ook over de film. Verwijs ik naar onze website: www.geschiedenis24.nl/slash OVT. En dan wijs ik er ook nog even op dat vanavond in andere tijden uh, te zien is. De aflevering Met ons Alles Goed. En die is gebaseerd op brieven uit Indië. Waar wij en OVT. Uh, enkele jaren geleden ook aandacht aan hebben besteed. En uh, een hele mooie oude filmbeelden daarin. Amateurfilmbeelden uit Indië. kijken. dus vanavond kwart over negen. Andere tijden. En hiermee zijn we aan het einde gekomen. van deze aflevering van OVT. Straks na het lange nieuws. geen perstribune maar direct langs de lijn met eh, de uitslag van eh, het tennissen, natuurlijk ook het mannenveld rijden en de klassieker Feyenoord-Ajax ook nog eens. Wij zijn er volgende week weer nog een heel prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Gij veilig met de doorlopende reisverzekering van ORA. Standaard met wintersportdekking. Sluit direct af met 15% korting op ora.nl slash wintersport. ORA direct geregeld. Hoi, ik ben Barbara Deloor. Op 4 en 5 februari organiseert de KNSB het KPN-NKO-Round in Tiaf-Herenveen. Beleef de unieke schaatsfeer en ontmoet de schaatsers in het KPN-Clubhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 1750... Ga naar schaatsen.nl of een van de Primera winkels. Maak het mee! Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren... is hartstikke goed voor uw brandstofverbruik, maar ook wel een beetje saai. Als u sportiever gaat rijden, maakt de motor ook meer toeren... en daarmee gaat het verbruik weer omhoog. Daarom heeft BMW een achttrapsautomaat ontwikkeld... die onopgemerkt schakelt en in combinatie met de TwinPower Turbo-motor altijd een surplus aan power voor handen heeft. Deze zuinige en snelle achttrapsautomaat krijgt u tijdelijk standaard op de 1-, 3- en 5-serie. Ga naar de dealer of kijk op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig. Ibe, ik heb gehoord dat bij jouw Frieslandbankje nu echt iedereen een klimspaardepostel kan openen. Klopt, Jort. De minimale inleg is nu 1000 euro. En de rente loopt nog steeds op naar een beste 5% in het vijfde jaar. Wow. En je kunt na een jaar stoppen of twee of drie. Oké, okay, maar heb je niet nog wat lekkers of zo? Komt-ie.